9 uur, Jobboot met het NOS-journaal. De Franse president Hollande heeft opdracht gegeven om extra veiligheidsmaatregelen te nemen rond openbare gebouwen en in het openbaar vervoer in het land. Aanleiding zijn de acties van Franse militairen in Mali en Somalië. Hollande wil voorkomen dat terroristen een aanslag plegen als vergelding voor de Franse operaties in Afrika. Het Franse leger is er in zware gevechten verwikkeld met islamitische rebellen. Gisteren begon Frankrijk met luchtaanvallen op stellingen van de moslim-extremisten. Bij de gevechten is een Franse helikopterpiloot om het leven gekomen. De VN-veiligheidsraad had eerder groen licht gegeven voor een interventie in Mali. Na het schiedrama in Alphen aan de Rijn hebben in totaal 37 mensen hun wapens moeten inleveren... vanwege psychische problemen. Dat meldt RTL Nieuws, dat de cijfers hierover heeft opgevraagd. In totaal trok de politie sinds het schiedrama van 11 april 2011... 377 wapenvergunningen in. In de meeste gevallen gebeurde dat om technische redenen. Maar in 37 gevallen dus omdat er zorgen waren... over de psychische toestand van de vergunninghouders. In Maastricht hebben zo'n 1500 mensen gedemonstreerd... tegen de kerncentrale Tihange in België. Ze zijn verontrust over het ontbreken... van Nederlandse veiligheidsmaatregelen voor Tihange. De kerncentrale ligt in de buurt van Luik, ongeveer 40 kilometer van Maastricht... Rond de centrale geldt een veiligheidszone van 10 kilometer. Volgens de actievoerders moet dat 80 kilometer zijn om mensen in Nederland en Duitsland te beschermen. De berging van het scheepsbrak van de Costa Concordia gaat zo'n 300 miljoen euro kosten. Dat is ruim 75 miljoen meer dan eerder was voorzien. Ook gaat het waarschijnlijk meer tijd kosten om het gekapseisde schip te bergen. Dat hebben de eigenaars van het schip bekendgemaakt. Ze denken dat de bergingswerkzaamheden tot augustus op september gaan duren. Het weer vannacht alleen in het ouderse zuiden, kans op wat sneeuw. Morgen in het noorden en midden zonnig. In het zuiden pas in de loop van de middag wat zon. Maximum temperatuur morgen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Stel, u bent wetenschapper en presenteert baanbrekend onderzoek op een internationaal congres. Hoe brengt u dit? A. Our results are very good. It really is a breakthrough. B. The outcome of our studies can be directly translated into revolutionary scientific progress. Het beste antwoord is B. Op niveau uw talen spreken. Volg dan een intensieve taaltraining afgestemd op uw ambities en vakgebied bij Radboud Into Languages. Onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor meer informatie www.into.nl De beslissing valt in die half... De Ascent ISU World Cup finale op 8, 9 en 10 maart in Thiel Verenveen. Wie pakt de laatste punten en wint de World Cup serie? Support jouw helden naar de winst. Tickets vanaf 22,50. Ga naar Primera of schaatsen.nl. Maak het mee! Radio 1. En dan is langs de lijn nog tot 11 uur dit uur zometeen Marcel Goedhart de gast, collega en maker van andere tijden sport. Morgen een mooie aflevering, ik heb hem al gezien, ik kan hem zeer aanraden over IJsselmeervogels 1975. Toen verrasten ze vriend, een vijand, eh, vriend en vijand, zoals Groningen en AZ bijvoorbeeld in de knvb beker en haalden ze de halve finale. Goed, um, ook de live sport natuurlijk niet vergeten. De marathon in Eindhoven. Eerder op de avond won Mariska Huisman bij de vrouwen. Wie gaat er winnen bij de mannen? Zo, ik wou dat ik het uh, wist, want dan ging ik nu even nog inzetten hier bij de boekmakers. Want de mannen hebben nog 70 ronden te rijden. We hebben ze juist een uitlooppoging gezien van een grote groep, een mannetje of 11. Uh, maar die zijn inmiddels alweer teruggepakt, met mooie namen daarbij hoor. Willem Hut, voormalig Bam Ralf Vitzer zat daarbij. Maar goed, ze zijn dus teruggepakt en dat betekent dat het hele spul weer samen is. Hoewel er nu wel weer een paar rijders proberen weg te komen uit dat peloton. Het peloton dat dus niet gegezeld wordt door die Bam-formatie van Jillet Anema... En dan moeten die andere mannen maar eens even laten zien wat ze kunnen zonder dat die ploeg erbij is. Want er wordt veel over geklaagd natuurlijk. Met name over ja, toch wel de dictatoriale manier waarop die bandploeg in het peloton huishoudt. Maar nu kunnen ze het dan laten zien. Kunnen ze laten zien wat ze hier op het ijs kunnen neerleggen op het moment dat die ploeg er niet bij is. We krijgen weer de doorkomst van een heel erg lang lint. Van uh, rijders die allemaal achter elkaar aan proberen bij elkaar in de slipstream rond te rijden. En dan kijken we naar het rondebord en dan zien we dat ze nog 69 rondjes te rijden hebben. En dat het nog helemaal open ligt in die marathon van Eindhoven. Het blijft mooi. coldplay en uh, clocks. Mariska Huisman won dus de voorlaatste schaatsmarathon... in die strijd om de KPN-cup. In Eindhoven was ze wederom de snelste in de massasprint. Gio Lippens, die sprak met haar. Mariska, gefeliciteerd weer de derde van het seizoen. Ja, en die cup, de KPN-cup, die kon je niet meer ontgaan, hè? Nee, ik sta veel punten voor. En uh, ja, dat is ook wel lekker, want nu kan ik me iets meer concentreren op, uh, ja, op de eindsprint... Was het een makkelijke wedstrijd voor jou? Want uiteindelijk werden alle uitlooppogingen die werden heel makkelijk teniet gedaan. Ja, iedereen die zag eigenlijk al van afstand aankomen, wat komt op een massasprint aan. Ja, maar even goed omdat het tempo niet zo hoog ligt. wordt Er heel veel ja, geduwd, getrokken en dan denk je dat je goed zit. En dan uh, komen er weer mensen langs saai en je moet heel goed opletten. Dus het is best wel een moeilijke finale als het zo langzaam gaat. Is het lastig om geconcentreerd te blijven ook? Ja, ook soms wel. Ja. Nou, ik ben ook niet zo van het duwen en trekken en dan laat ik mezelf een beetje naar achteren. Uh... Ja, zakken zeg maar. En dan denk ik, oh ja, ja, hier zit ik helemaal niet goed. Ik moet weer naar voren. Nou, en dan ga je weer opnieuw naar voren. Dus ja, het is een beetje een kat en muis of hoe moet je het zeggen. Het draait heel het door, ja. Hoe komt dat trouwens? Jij zegt, ik ben niet zo van het duwen en het trekken. Ik kan me een NK herinneren. Toen was je ziedend na aflopen, toen werd je gedeclasseerd. Ja, klopt. Ja, nou ja, dat is alweer even geleden. Maar... nee Maar speelt dat mee, dat soort dingen? Dat je er ja. gewoon niet goed in bent? Nou ja, toen is het ook weer uh, rechtgezet, zeg maar. Hè. Dus uh, er was toen uiteindelijk ook niet zoveel aan de hand. En uh, ja, ik, ik, ja, ik kan daar gewoon niet, nee, ik kan daar niet zo goed tegen. Jij wil gewoon lekker zuiver sprinten. Zoals het vandaag gewoon een mooie zuivere sprint was. Ja, ja dat, dat wil iedereen, denk ik ook wel. Maar ja, iedereen wil voorin zitten. En als het niet zo hard gaat, dan. Ja... Dat, ja, het is gewoon, iedereen wil voorin zitten en dat kan gewoon niet. Dus ja, dan krijg je vanzelf dat mensen een beetje duwen trekken. en uh, Dan rij je dicht op elkaar en dan raak je elkaar. En, uh, ja, dan worden mensen een beetje geïrriteerd en een beetje boos. En, ja, dat heb je in zo'n finale. Over NK's gesproken, over declasseringen gesproken. Jouw ploegmaatje Lisanne Samantha is er niet bij. Is ze ziek of heeft ze even de buik vol van het schaatsen? Ja, ze heeft misschien ook wel even de buik ervan vol, maar nee, ze is, uh, ze is echt ziek. Uh, ja, ziek ja. Ze is niet fit en uh, daarom is ze er vandaag niet. Maar uh, ja, ze wil gewoon weer fit zijn straks, ook op de wijze zee. Dus uh, even een dagje niet. Want vandaag werd ook bekend dat ze in beroep gaat hè, bij uh, de KNSB. Dat de KNSB het ook wil toelaten, in ieder geval dat beroep. Wat verwachten jullie daarvan? Um, ja, eerlijk gezegd um, zit ik er niet zo heel erg uh, ja, bovenop. Ik ben er natuurlijk wel een klein beetje mee bezig, maar niet, niet zoveel als, als Lisanne bijvoorbeeld. Ik probeer het een beetje naast me neer te leggen. En, uh... ja, maar is dat makkelijk of, of is het juist moeilijk? Omdat het, het speelt natuurlijk wel, Rix Meijer rijdt hier rond in het rood-wit-blauwe pak. Ja, dat lijkt me toch wel frustrerend voor een ploeg als die van jullie. Ja, het is niet alleen voor ons uh, vervelend, zoals dat zeg maar dan gaat. Maar ik denk ook voor Riks zelf. En uh, ja, ze hebben gewoon hard voor geschaat. En als het dan zo, uh, ja, zo moet gaan, dan ja, het, het is niet eerlijk. Hou jij je meer bezig met wat er buiten gebeurt, de temperaturen? Want het komt er weer een beetje heel voorzichtig aan, Ja. Ja, ik weet het niet. Uh, als ik de ene dag kijk, dan denk ik, ja, ja misschien komt het wel, misschien komt het wel. Maar, en dan kijk je de volgende dag weer en dan zie je dat de temperaturen ja, toch niet echt ver zakken. En uh, zoals nu ook, nu blijft het een beetje op één graad steken en dan, uh, dan heb je eigenlijk niks. Maar is af en toe een keer een wedstrijdje op een ondergelopen weiland? Ja, dat kan al wel snel, dus ik hoop dat het nog wel even een paar dagen uh, flink vriest. Dan kan dat net nog mooi voor de Wijze Zee. Ja, wie weet. We zullen het zien. Goed, uh, plus één in Eindhoven bij de mannen. Gio. Ja, plus 1. En de gevoelstemperatuur, Volk ik zei al, 10. min 10 aan de baan. Dus uh, we zitten een beetje boven die baan. En uh, iedere keer als die rijders voorbij komen, dan krijg je echt zo'n vlaagkoude lucht. Uh, dat circuleert hier natuurlijk in die uh, half open piste van Eindhoven. Maar uh, er wordt in elk geval gereden. Want we hebben op dit moment een uh, kopgroep van, ik denk, een mannetje of uh, 12, 13. Knol, Vreugdehil, Jan Maten Heideman. Jawel, hij rijdt nog steeds rond. Kingma, Nauta. Bart de Vries, Overmars, Van Dalen, Van Ham, Stoltenberg, Leander van der Geest en Jouke Hogeveen. Dat zijn de mannen die ik daarbij zie zitten kijken. Ja, Jan van Loon die zit daar ook nog aan. Dan hebben we dat hele kopgroepje bij elkaar. En die hebben een gaatje. Het is nauwelijks het vermelde water, Want uh, ik denk dat uh, de achtervolgende groep er gewoon weer naartoe gaat rijden. Maar er wordt in elk geval... Tempo gemaakt in deze marathon van Eindhoven. Want die mannen die willen het toch wel even laten zien zonder dat die grote sterke ploeg... waarvan we de namen niet meer zullen noemen, want we hebben dat al vaak genoeg gedaan. Maar die grote sterke ploeg die is er nu niet bij. Zodat het rijk... Uh, ja, ze hebben het rijk alleen, om het zo maar te zeggen. Ze kunnen in ieder geval proberen eens een keer op avontuur te gaan zonder dat ze weten dat ze... Ge Teruggepakt wordt door die groene mannen. Nu zijn het de andere die het werk moeten doen. We hebben nog 54 ronden te rijden bij die mannen. We zijn ruim halverwege. En we kijken nu naar een achtervolgende groep die zo meteen uit de bocht gaat komen op weg naar het rechte eind. En dan probeert de aansluiting weer te maken. Met de kopgroep die nu aan mij voorbij komt. Het gaatje is 15 meter. Meer is het niet. aan de Luftballons van Nena. Iets voorbij kwart over negen. We gaan de klok uh, eerst een kleine 24 uur, zeg 25 uur vooruitzetten. En dan is het begin van andere tijden sport. En als die dan begonnen is, dan gaan we de tijd weer terugzetten naar 1975. Marcel, goed, dat is hier. Dag Marcel, collega, maker van uh, Andere Tijden uh, Sports. Um, morgenavond, er gaan verschillende tijden rond. Dus we, ik heb tien voor half tien gezien, ik heb half elf gezien, vijf voor half elf. Maar het is om? Gewoon kort over tien. Kort over tien, over tien. Één. Op ja. de tijd van uh, Studio Voetbal morgenavond. Ja. Ja. Um, het gaat dit keer over uh, het bekersucces van voetbalclub IJsselmeervogels. Uh, 1975. Het uh, dorp Spakenburg staat volledig op zijn kop... want rood-witten halen de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Grote vraag is natuurlijk, wat is de kracht van het elftal? En waarom gingen spelers als Jan de Graaf of Jan verder niet aan de slag... bij uh, topclubs uit de eredivisie? Nou, alles wordt morgenavond duidelijk. Bovendien mooie beelden uit die tijd. Wie herinnert zich niet... Die golf van enthousiasme die door Nederland ging voor een droom uit jongensboeken. die waar werd voor een voetbalclub uit een vissersdorp. Met name uit Spakenburg, de sportploeg van het jaar. Eindze weer, vogels! Ja, kan je nog beter beginnen met Ruud de Weide en het verslag? He? Theo Komen ja. volgens mij. Theo Komen zit er ook in, helemaal Kuiper of zit erin. Dus Het is echt een, echt een sentimental journey, is het? Ja. ja, maar het is ook gelijk een sentimental journey, want als je hiermee begint. Met dat shot van dat uh, sportgala, die stoeltjes die ja. er staan. Ja. Die goedkope uh, bakken met, uh, wat was de die dan op tafel. Staan. Ja, ja. Het ziet er tegenwoordig wat, wat mooier uit in de ja. raaien. Ja. Ga in gala jurken, en ja. noem maar op. Ja, net als ja. de jaren zeventig. Ja. Ja, vertel even, um, waarom deze terugblik op, uh, op, op dat bekken van de vogels? Nou, het idee circuleert al heel lang in, ons, uh, in on op op onze redactie. En, en, en uiteindelijk besloten van, we dat we het gewoon een keer gaan doen. Hè. Ik bedoel, het is niet echt dat je zegt: uh, er wordt een club Winter Champions League of uh, er wordt een gouden medaille gehaald bij de Olympische Spelen. Maar het is een heel bijzonder mooi klein verhaal. Hè. Een klein clubje, een amateurclubje, ja. dat de halve finale van de KVB-beker bereikt door drie profclubs uit te schakelen. Hè. Dat is echt ongelooflijk knap. Eerst Sportclub Amersfoort, eerste divisieclub, toen FC Groningen. was net gedegradeerd uit de eerdivisie met Hugo Hovenkamp en Piet Wildschut. Later Oranje Internationals en daarna AZ67 verslaan. Ja. kankzinnig, ja. heel bijzonder. Ja. Ik woon daar in de buurt en, uh, en als je een paar voetballende kinderen hebt... dan kom je nog wel eens bij de vogels. Ja. Uh, als je dan die kantine binnen gaat, ja, je ruikt de historie. Ja. Als je op de website kijkt, met name dat jaar wordt er helemaal ja. uitgepakt, uitgemeten. Als, je, als jij toen jij als maker daar in Spakenburg rondliep, had je dan ook nog de indruk dat, dat het nog steeds leeft? Ja, ze zijn daar ongelooflijk trots op wat er toen is gebeurd, dat jaar. Dat, die, die, we, we hebben gefilmd ook uh, vorige maand. En toen werd dat, die ploeg ook gehuldigd. En, en, en er ging ook een groot spandoek, zeg maar, vanuit de tribune aan de overkant. De supporters kennen, had een heel groot spandoek gemaakt. Wij zullen onze mannen altijd steunen. Sportploeg van het jaar, 1975. Daar echt, je echt, ziet echt van, dat, dat, dat zijn de helden, dat zijn de mannen. En die... Jongens zeg maar, van toen zijn ook nog steeds actief bij de club. Hè? Dat is echt, de club zit in hun hart. Het is echt, echt ja, heel bijzonder om te zien. Ja, eens rood-wit, altijd rood-wit en, nee, en nooit blauw-wit. Nee, uh, nee, het... nee, nee, nee, dat is helemaal verkeerd. Dat, dat, dat, maar dat is een ander verhaal <laughs> eigenlijk. Ja. Um, de wedstrijd tegen AZ. Dat is die, de kwartfinale. Ja. En dat is ja. eigenlijk de, de hart van, uh, van het programma. Van de uh, ja. uh, in de aanlopen hadden ze die is inderdaad al gewonnen van Limburgia... Ja, van SC Amersfoort en, en van Groningen. Toen vielen er al heel wat spelers op. Jaan de Graaf bijvoorbeeld. Hij kreeg de ene na de andere aanbieding. Ajax bij Svij Feyenoord. Uh, Veen Feyenoord, Ik dacht, uh, wie komt er nou met de telefoon? Uh, Anderlecht. Dortmund. Maar nooit twijfel gehad? Ja, een beetje wel natuurlijk. Als uh, Ajax aan de deur kwam. Ja, wie, wie, wie, wie, wie kwam aan de, aan de deur? Dacht van Jaar van Praag met Timman. Ja. Ja? Uh, Financiële man. Ja. En toen zei je gewoon: nee. <laughs> ik kwam oh. met een koffertje aan de deur. Oh ja, ja. zit er in het koffertje? Nou, een beetje geld, natuurlijk. Oh ja? Ja. <laughs> ik heb hier zelf mensen aan de deur gehad natuurlijk, van die kerk, dat ik het niet, uh, niet dom moest. Ja? Nou, die, uh, die zijn later, soms sopten allemaal op spoort. <laughs> ja, ja. Dus. Oh, er zijn mensen hier wel van de kerk uh, hier geweest? Ja, die zijn we hier dan... geweest. Dat ze zeggen van ja, jongen, je, je moet het niet doen. <laughs> Het is op zich al, er zit zoveel in, dit is 50 seconden, maar ja. er, zit, er zit zoveel moois in dit, uh, dit verhaal. Ja. Eerst dat van dat koffertje, zo werkte dat dus blijkbaar, dat je ja. met een koffertje geld uh, ja. een, een, een, een speler ging halen. Dat de jaar van Praag zelf aan de deur stond, is natuurlijk ja. al mooi en opmerkelijk. En het feit dat hij zegt dat er mensen van de kerk tegen hem zeiden... dat moet je niet doen. Die ja. later zelf zijn ontspoord, zegt ja. hij ook nog in, ja. een, in een bijzin. <laughs> waarbij hij eigenlijk zegt van ja, eigenlijk had ik het gewoon moeten doen. Ik had niet naar ze moeten luisteren. Ja. Maar die invloed van de kerk en transverse die in de naam van God... dan niet mochten plaatsvinden. Ja. Hoe groot was die invloed in ja, die, die tijd? Die, die was, die was, van de kerk? Ja, die was, die was ongelooflijk groot. Ja, ik, dat zit niet in, in, in, in het programma, maar dat is een heel bijzonder verhaal. Dus in de jaren 50 is er een speler geweest uit Spakenburg. Wout Heijnen, die is... Provoetballer geworden. Is op zondag gaan spelen. Spelen van Spakenburg. Dat was natuurlijk niet nat dan. Het was ongeveer een enkeltje naar de hel. En daar gingen ook ouderlingen van de kerk. stonden dan bij het veld van Sportclub Amersfoort om te kijken of er geen mensen uit Spakenburg naar, die, naar, naar Wout Heine gingen kijken. Want die werden echt aangesproken. Dat mocht niet. Je mocht ook niet op je brommetje naar, naar Amersfoort gaan om naar Wout Heine te gaan kijken. Dat was echt strikt verboden. Wout Heine heeft daar ontzettend veel problemen mee gehad in, in, in Amersfoort. Uh, uh, en hij heeft later ook aan zijn moeder beloofd om dat niet meer te doen. Zijn moeder lag op sterven. Toen heeft Wout gezegd, oké okay, mam, ik uh, stop met voetbal op zondag. Uh, ik ga weer spelen met Spakenburg. En wat is er toen gebeurd? Zijn moeder is beter geworden. En Wout heeft toen gezegd: Dat moet een teken van God zijn geweest. Zo, zo scherp lag dat. Kijk, als je van dat team. Uh, ik heb hier een elftafoto bij me voor me liggen van dat team van 1975. Ja, dat is de foto op, op de boot. Ja. Die morgen ook in ja. de uitzending te zien is. Ja, dat waren gewoon. Dat waren gewoon uh, ik, vijf spelers die in, in potentie gewoon uh, de mogelijkheid hadden om eerste divisie of eerdivisie te spelen. Zo goed waren ze. Maar omdat ze niet op zondag mochten voetballen, bleven ze natuurlijk altijd bij, uh, bij IJsselmeervogels. En, en daardoor kon ze ook zo goed worden. Ja. ja. Dat, dat, ja. En, maar, het heeft ook wel iets beklemmends, moet ik jullie zeggen hoor. Ik had een vriendje vroeger. Uh, de voetbal. Ik meen de B1 junioren. En die. Uh, ging naar de A1 junioren op, op zondag voetballen. En die mocht ook niet meer op zondag voetballen. Ja, vanwege de kerk. Hè? Want zondag is een rustdag. En Ik snapte dat eigenlijk niet. Van waarom mag je niet leuk op zondag voetballen? Uh, als, als je in God gelooft, dan mag je toch plezier hebben op zondag. Hm. En, en, maar goed, nou ja, voor hun was het aan het gegeven. En daar en, en, werd er ook niet over getwijfeld, of bijna niet over getwijfeld. Op, op zondag voetballen deed je het niet. Ja. Um, het was landelijk nieuws. Ik weet het nog echt precies. Het, het werd meerdere malen werd het, uh, op wat voor manier dan ook uh, uh, verteld of geschreven... dat uh, Jaan de Graaf uh, het niet ging doen. Heeft hem dat wel heel veel respect opgeleverd? Ja, nou ja, dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, Kees Kismet met wie laat is gaan voetballen bij AZ. Die heeft ook zit. Je zit ook in de uitzending en die zegt ook van ja, ik heb eigenlijk uh, uh, toen to, de Graaf is dus wel naar AZ gegaan later in 78. En die kreeg een blanco cheque aangeboden van een uh, van de bloes Molenaar, de eigenaar van AZ. Van nou, als je dit als je dit kan tekenen, maar dan wel op zondag spelen. Hij kon opschrijven wat hij wilde. Ja, hij zei nee, nee, ik speel niet op zondag. op zaterdag, oké. Okay. Zondag niet. En Kees Kist vond het bijvoorbeeld ontzettend goed. En, en bijzonder dat hij dat deed, vond het ook jammer. Want zo goed was Jaan. Maar goed, aan de andere kant, ja, Jaan de graaf is ook wel beroemd geworden. Om vanwege het feit dat hij, uh, ja, hij de man die alleen maar op zaterdag speelde. Dus ja. in die zin, iedereen kent hem, vanwege dat. Dat verhaal natuurlijk ook. Ja, he? En het feit dat hij mede daardoor zo beroemd was... ...dwong hem ook weer om dan ook echt absoluut ook helemaal nooit op zondag te gaan de, voetballen. Precies, precies. Ja, dus viel hij ja, ja, heel ja. letterlijk van zijn geloof <laughs> af. Ja. Ja. Um, transfers die gestopt werden door de invloed van de kerk niet spelen op zondag. En dan ook nog eens uh, de kwartfinale tegen AZ niet spelen op woensdag. We zouden eerst op woensdag voetballen, maar dat ging natuurlijk niet door. Hè, vanwege dus uh, ja, middag of, of dan... Ja, biddag. Wat, wat is biddag? Eens geen dag om, uh, om op te voetballen. Dan moet je bidden voor het gewas? Voor het gewas. Oh, Oké, okay. dat het goed groeit. Ook. Ja. Ons bestuur wou niet spelen op, op, op ons woensdag. En toen moesten we op donderdag. En uh, ja, s'morgens werd er nog gewoon gewerkt. Want u gewoon ochtends, werkte gewoon ochtend. Ik werkte s'morgens en om twee uur gingen we in die bus over om één uur. Ja, dit laatste fragment is uit de bus... Dus iedereen moet me dan voorstellen dat iedereen wordt dan gewoon... ze komen neem ik aan naar de vogels toe of haalden ze iedereen wat werk op? Uh... Nee, het was voor mij verzameld zeg maar op het plein in Spakenburg... en daarna en gingen de bussen naar Alkmaar toe. En ik denk wel dat de spelers in eerste instantie ging wat vroeger weg natuurlijk. Die moesten natuurlijk wel op tijd zijn. Maar er gingen tientallen bussen naar Alkmaar. Volgens Jan de Graaf was het hele dorp uitgestorven. Het lijkt me wat overdreven, maar in ieder geval, uh, het, het, ja, het was daar flink vol. Het was natuurlijk, het was, ja, iedereen wilde daarbij zijn. Ja, die beelden van die, uh, die ritten, waar je ook ziet dat mensen onderweg even uitstappen... <laughs> om een plas langs, het, <laughs> langs de weg te doen, wat vond ik wel erg grappig. Ja. En zich dan omdraaien met een checkie in de mond uh, en dan een af ja. naar de camera geven. Ja. Waar zijn die beelden van? Uh, wie ja, een deel is, is ook amateurbeelden uh, van mensen die zelf met een klein cameraatje hebben gefilmd. Uh, het er een grote camera zijn geweest in die tijd, denk ik? Nee, dat was allemaal. Dat is allemaal ja, het is allemaal gekleur gecorrigeerd. Daar ziet het ook vrij goed uit. Uh, maar, maar, maar uiteindelijk aan van Sportpanen is daar ook bij geweest. Hè? Met name toen de, toen de, toen de bussen terugkwamen, was Rutte Wij daar weer ter, ter plekke om, om het feest uh, te verslaan. Ja, het was echt landelijk nieuws, uh, vooral hier en nu. Van de NCV was het ook vaak in Spakenburg, Christelijk Omroep. Het is goed vastgelegd in die periode. Ja. Nou, dan komt dus uh, die wedstrijd tegen, uh, tegen AZ. Uh, de Vogels komen met 2-0 voor. Ja, ongelooflijk. Spectaculair. Ja, de graaf uh, Jan uh, verder. Eén ja, ja. hoekje helemaal. Trouwens, een mooie goal van Jan de Graaf, die, die, goalbal, ja. uh, die is ook morgen aan ja. te zien. Ja. En dan één hoekje in het stadion dat helemaal, uh, dat helemaal uit zijn plaat gaat. Ja. <laughs> Echt geweldig. Uh, dan wordt het 2-2. Uh, en ook 2-2 na verlenging. Um, en als je dan zit te kijken... dan zit je inderdaad naar zwart-wit beelden te kijken... en dan hoor je de verslag... nou vertel maar op een gegeven moment de verslaggever... Uh, ja, de ja. er even nou, bij is het, dat de beelden wat minder het, het, worden. Het is kleur, het is kleur. Hè, dus er wordt een kleur wordt eruit gezonden. En vervolgens zie je ineens dat het beeld op zwart-wit gaat. En dan blijkt dat de camera's eigenlijk uh, het niet meer aankunnen... omdat het te donker wordt. Dus ze schakelen over op zwart-wit. Wat blijkt nou? AZ had daar geen lichtinstallatie. En niemand had daarop gerekend dat, uh, dat het zo laat zou worden. Het werd verlengen. Uh, en steken nog, het werd zelfs... Penalties. En, uh, ja, nou, daar zitten we op een gegeven moment... Ook morgenavond naar zwart-wit te kijken. Heel schimmig, heel slecht. En we gaan ook verhalen dat de mensen in het stadion met aanstekers zaten <laughs> te kijken. <laughs> Ik weet niet hoe romantisch dat vervolgens gemaakt is... maar dat komt wel steeds terug in de verhaal. We zaten met aanstekers te kijken ja. en zo donker was het. Ja, ja. Dus uh, Nee, maar dat is uh, ja, krankzinnig. Ja. Ja, ja, en dan die laatste uh, penalty... is ook mooi uh, genomen door de inmiddels overleden... Evert uh, de Graaf. Evert de Graaf ja. uh, dan merk je als de mensen vertellen over die laatste paar penalties... dat iedereen nog precies weet waar hij stond... en wat, ja. wat, wat hem door zijn lijf uh, ja. gierde. Dat merk je als je ze hoort vertellen. Ja, ik stond wel heel dichtbij. Want ik weet nog dat ik uit die bij die duckout vandaan ging. Een beetje naar voren ging. Dus ik, ik heb hem wel gezien. Ik stond bij de duckout, ja. ja. Maar mijn hart stond bijna stil. Ja? Ja. Op dat moment, ik, weet, ik, ik voel nog de emotie... Die, die, die, die, die, die, die, die toen door mij heen uh, ging, Ja. En daar zit, IJsselmeervogels bereikt de halve finale van de KNVB-beker... door AZ67 na 120 minuten voetbal in 2-2 geëindigd... via strafschoppen met 4-3 te verslaan. Terug nu vanuit een uitzinnige ookmaarderhout... waar de spelers van IJsselmeervogels een eerder ronde maken... voor hun uitzinnige fans naar de studio in Hilversum. Je gelooft het niet, absoluut niet. Het was een wonder voor ons. Ja. Dat, uh, dat we op dat moment drongen tot het je door dat je AZ uitgeschakeld had. Dan zie je daar jongens en oude kerels uh, en vrouwen. Dat heet hekken opvliegen. Het hele dorp dat, dat, dat was. Dat was dat En uh, ja, iedereen zat met uh, aanstekers. Dat het zo donker was. Ja, hè? dus dat was. Uh... Ja. Ja. Was dat voor u het mooiste sportmoment dat u leeft? Ja. Ja? Ja, dat denk ik toch wel, ja. Je had iets hè aan de gang. Ja, je hoort hem, je hoort hem slikken. En, uh, ja, hij, hij was 19. Het was toen het mooiste moment uit zijn sportcarrière. En uh, het had nog veel mooier kunnen zijn als hij naar grote clubs had gegaan. Maar ja het, het, het, het, het grappige is bij Jan ook dat je merkt als hij daarover praat die periode... dan, dan, dan hij vecht tegen zijn tranen. Zo, zo bijzonder is dat ja. nog steeds voor hem die periode geweest. En toen ja. ik het zag, toen vroeg ik mezelf af... wat zijn dit voor tranen? Ja... Is het, is het nou van geluk van het moment van toen... of is het het verdriet van het feit dat hij... toch zijn carrière niet bij een eredivisieclub... en misschien Oranje, hè, dat, ja, vond, dat valt, ja, in, dat valt ja. ook even. Dan misschien. Ja, het is melancholie, denk ik ook. Het is ook, een, ook wel heel erg een verlangen naar een tijd die er niet meer is. Jongens met elkaar, heel intens. Ik denk, als je 19 bent en je maakt zoiets mee... dan is dat heel intens, denk ik, als je dat meemaakt. Maar misschien ook wel een gevoel van... goh, ja, wat had er nog meer in gezeten? Ja. Want hij heeft... kan het niet zo goed onder woorden brengen. Want ik heb het met hem over gehad. Hij vertelde die laatste met, bij VI ook interview had gehad. En moest hij ook stoppen met het gesprek. Omdat hij echt in tranen was uitbarst. Uh, maar hij zei, ik weet ook niet wat het is. Ja, nou, de, aan het einde van de uitzending. Maar dat gaan we niet prijsgeven. Want dat is uh, misschien ook wel mooi. Hè? De, aan wie die wat beloofd heeft. En, en, en, en, nou ja, goed. Afijn, dat gaan we niet zeggen. Nee. Maar tegen het einde van de uitzending komt er nog zo'n... Uh, redelijk emotionele uh, bekentenis van hem. Waarbij je kan afvragen... Uh, of de emoties, hè? dan kun je een beetje herleiden hoe die emoties ja. eigenlijk liggen die ja. bij hem, bij hem uh, vrijkomen. Wat was voor jou nou het meest bijzondere van deze aflevering toen je hem ging maken? Nou ja, misschien toch ook wel de, de, de, de, de, de misschien uiteindelijk ook de verbondenheid tussen die jongens. De, de, de, de, de clubliefde, die gasten zien elkaar ook allemaal nog steeds, ook zaterdag bij de wedstrijd. Ze zijn ook allemaal nog actief. Uh, voor een groot deel. En, en ik vond eigenlijk het mooiste moment uh, van die draaidagen was uh, op, een, op een koude avond. jaan de Graaf. De grote Jan de Graaf voor mij. Dat was, was mij toch een bijzondere voetballer. Die het G-team traint van IJsselmeervogels. Het gehandicapte team. Het zit ook een de uitzending. Ja, ja en dat, dat, dat vond ik echt ontroerend. Uh, en, en het heeft dan niet zoveel met de geschiedenis te maken. Maar uiteindelijk ook weer wel. Want dat was voor mij het meest bijzondere moment. Uh, maar uiteindelijk, ik, ik ben daar een paar dagen geweest. Maar wat, het, het heeft mij, het is ook een beetje mijn klemmend dorp, vond ik ook. Aan de ene kant gezegd, het is een familie. Hè? Iedereen met elkaar. Maar ja, dat hele christelijke van je mag niet op zondag voetballen. Dat, dat heeft mij ook wel benauwd, moet ik eerlijk zeggen. Weet je? Ik denk van ja, waar, waarom moet dat, moet dat zo? Ik heb er aan de ene kant wel respect voor. Aan de andere kant denk ik ook, ja. Een boer moet ook zijn koeienmelk op, op, op zondag. Hè? Ik bedoel, en, en, en, en ja. Uh, Jan Verder zegt het mooi, hij zegt, ik, ik, voor mij is het belangrijker dat je goed voor elkaar bent. He, dat je aardig bent voor je vrienden, dat je goed zorgt voor je familie. Dat is misschien wel belangrijker dan naar de kerk gaan. Ja. En uh, vond ik wel mooi eigenlijk. Ja. En Jan Verder, is de Johan Cruijff van IJsselmeervogels, werd hij genoemd. Had ook naar Feyenoord kunnen gaan, he, de aanbod gekregen. Hij had ook wel een beetje de looks van Cruijff. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Ook niet gedaan. En zegt ook, ja, als ik nu had geleefd, ja. had ik het misschien wel gedaan. Ja. ja. Nou, nog geen teaser dan. Let op de pick-up. We gaan er niks ja, zeggen. Ja, mag Lent, je er nee, wat nee, over nee, zeggen? Nee. Nou, nee. nou? Oké, okay, okay. vertel maar dan. Mag de, ja, de, ze waren natuurlijk zo populair, ijzerbeervogels. En Peter Koelenwijn. Nou, Koelewijn komt heel veel voor in het dorp Spakenburg. Die wilde een singeltje maken. Woordvlak ja, ja. Soest, ja. ja, ja oh. maar hij is natuurlijk in Eindhoven gegaan. Maar zijn ouders of oh, opa namen kwam uit, uit, uit, uit Spakenburg. Die wilde heel graag een plaatje maken. Nou, hij maakte talloze voetbalplaatjes in die tijd. Maar goed, ook, ook, ook met de jongens van Spakenburg. Selectie van Spakenburg of van de IJsselmeervogels. en, en de, die hebben dus een plaatje gemaakt ga maar uh, ga maar luisteren ja, maar ik, ja, ik heb hem hier niet. Oh, jij hebt hem hier niet? Nee, nee, nee. Ik, zet, ik, zet ik dacht jou... dat we daar gingen luisteren. Nee, ik zet, okay. ik zet jouw uitzending te teasen. Ik denk, let op de pick-up van morgenavond. Nee, dat is ontzettend <laughs> grappig. Die, die, die mannen zien bij me met het plaatje. <laughs> het is heel erg komisch. Ik denk niet dat hij de top 40 heeft gehaald, maar het is wel een nee. enorm grappig singeltje. Nee, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja. Goed, dankjewel Marcel voor je mooie verhalen. Ja. Morgenavond dus om kwart over tien. Nederland 1, andere tijdensport over uh, IJsselmeervogels. Dankjewel. Hoi. Uit 1975. Robbie Williams en Different, niet bepaald uh, muziek in 1975, maar wel mooi. Zeven over half tien. Rond deze tijd eh, verwachten wij zo toch wel de finish bij de mannen. Gio Lippens en het gaat. Ja, we zijn er zo hoor. Vijf rondjes hebben ze nog te rijden. En je merkt dat ze zich klaarmaken voor de massasprint. Hoewel er altijd rijders zullen zijn die proberen nog weg te komen. Frank Vreugdeel bijvoorbeeld. De Groninger die ook al gewonnen heeft dit seizoen in een van deze wedstrijden op kunstijs. Die probeert weg te rijden uit het peloton. Maar wordt nu alweer teruggepakt door de groene formule. Van team van Werven. En die hebben natuurlijk met Gary Hekman. Ook een sterke man hier in het veld. We zagen zojuist ook Willem Hut. Ook ploeggenoot van Hekman zagen we hard sleuren op kop. En ook nu is het Willem Hut die het gat dichtrijdt met de man die probeert weg te rijden. Maar die inmiddels alweer teruggepakt is. En dat betekent dat we met een lang peloton op weg gaan in die laatste ronden. Als ze zo meteen hier doorkomen, dan zijn er nog drie rondjes te rijden voor het peloton en dan maar eens kijken of alles goed gaat in die massa sprint. Het zijn er niet zoveel. Ik zei het al 48 man aan de start hier in deze wedstrijd in Eindhoven. En ik kijkt nog steeds naar een eenzame koploper nog steeds naar die Frank Vreugdeel. Maar dat gaatje ja, 5 meter meer is het niet. Hij weet dat Willem Hut en de rest dat hij hem in de nek lopen te hijgen. En nu sluiten ze dan aan en kleurt het peloton aan de voorkant dan toch voornamelijk groen. Dat is die ploeg van Gary Heckman die ploeg van Van Werven met onder andere ook Bart de Vries met Willem Hut. Kijken we nog of er andere concurrenten bij in de buurt zitten. Crispijn Ariens bijvoorbeeld, die daar ook goed in het slagje mee zit. Die gaan nu doorkomen met nog twee rondjes te rijden. Drie man van Van Werven aan de leiding. En daarachter dan zien we dat we er ook wel weer breken. Want het is lastig. Niet alle mannen kunnen het tempo volgen in deze slotronde van de wedstrijd hier in Eindhoven. Daar komen ze de bocht door komen ze hier op weg naar de finish en dan weten ze dat het de bel gaat luiden voor de laatste ronde. Ik kijk naar de man die hard op kop sleurt. Het is de man met het nummer 37, Geert Plender. Ook al een man van het team van Werven die dan dat tempo moet gaan maken voor zijn ploeggenoot Gary Hekman. Die dan nu op kop komt van dat peloton. Maar hij heeft twee man in zijn nek zitten. Twee man van Hustvarna, die daar, van Telstra bedoel ik, die daar in de slipstream meegaan. En dan komt het aan op de sprint. En dan lijkt het erop dat die sprint toch wel heel gemakkelijk gewonnen gaat worden. Nee, hij wint hem niet hoor. Want uh, hij wint hem niet. Ja. De jury die staat nu met de handen voor elkaar. Ik dacht dat het Hekman was die daar winnend over de finish kwam. Maar ik denk dat hij het toch uiteindelijk niet heeft gered. En dan is het wachten op het oordeel van de jury. Het is mooi hoor. Er staat een man hier met zo'n blauw oranje jasje op de finish. En die staat echt met zijn handen in de hoogte. Van ja, Dit kan ik niet zien want het was een katapult die daar voorbij leek te komen. Ik zie nu ook dat er druk overleg is door de jury inderdaad in de communicatiesysteem. En dan ben ik toch heel erg benieuwd naar de winnaar van deze wedstrijd. Wie heeft hem dan uiteindelijk gewonnen? Iedereen kijkt toch in verbazing of in verwondering om. En dan horen we zometeen wie de wedstrijd gewonnen heeft. Het is nog driftig overleg bij de jury. We weten het nog steeds niet. Nee, even wachten wordt er nu gezegd. Eén moment wachten. Want we hebben nog steeds geen duidelijkheid. Ook de speaker... Mag nog helemaal niet zeggen. En dan wordt er overlegd ook met de jury aan de binnenkant van de baan. Nou, dat gaat nog wel even duren. Zometeen komen we terug. Ja, dit komt niet zo vaak voor. Maar komen we terug met de winnaar van de wedstrijd in Eindhoven. Nou, ik ben benieuwd uh, wie dat dan uh, uh, gaat worden. Zometeen uh, horen we dat van uh, Gio Lippens. We horen zo meteen trouwens ook meer over Marianne Vos. Daar wil ik u even op attenderen. Die uh, weet wat ze allemaal kan. Uh, we waren benieuwd of ze ook kan mountainbiken. Daar was ze zelf ook eigenlijk best wel benieuwd naar. Want dat wilden ze ook wel eens een keer proberen. Nou, dat heeft ze vandaag gedaan in Egmond aan zee voor het eerst. En wij waren erbij, vanzelfsprekend. Hier is Bos Kijks. Babies in the run in the crowd. Put your business in the street. Talking loud How much you done spend. I swear she must believe It's all hell and sin Hey boy you better bring the chip around To the sad, sad truth the dirty Lord down Ooh, I wonder what you wonder do Big idea Nothing you can't handle Nothing you ain't got Put your money on the table and Drive it off the line. Turn on that old love light Turn a baby to a yes Same old school boy Again got you into this Bad case Better get on back face of sad or true the dirty love put those ideas yeah, in you. your head There's jobs for that This running with the Joneses Boy, I just ain't where it's at You're gonna come back around To the sad, sad truth The dirty Lord yeah. down Got you thinking like that Het gevoel bij het einde van dit plaatje dat hij nog wel even door had kunnen gaan. Boskeks en Lowdown. Stalle winnaar, Guillaume. Uh, nee, officieel nog niet eens. Uh, want we zitten nog steeds te wachten hier. Of we staan te wachten. En uh, Gary Hekman, dat is toch de man die uh, ja, als eerst op die finish afleek te komen. En ineens, en dat bleek uiteindelijk Soert Huisman te zijn... die kwam als een duveltje uit een doosje voorbij geschoten. En dat op een manier, ja, het heeft de jury aan het denken gezet. Want men denkt dat hij een flinke zet heeft gekregen van een ploeggenoot. En dat hij uh, dat daardoor uiteindelijk dan als eerst over de streep is gekomen. Maar ja, dat betekent ongetwijfeld dat uh, Huisman gedeclasseerd... ...zal gaan worden. En ik zie daar nog steeds dat hele jurykorps aan de kant staan van de baan. Uh, Hebben ze dat televisiebeelden bijvoorbeeld? Hoe doen nee, ze er zijn dan? helemaal geen televisiebeelden. Nee, joh, met dat EK Allround dat uh, vandaag uh, in, Sch in, uh, in uh, Heerenveen bezig is... ...zijn er geen uh, televisiebeelden hier, hoor. Uh, ze komen niet naar de marathon toe. Ik ga eens even naar Hekman uh, toe. Dus even kijken of ik hem uh, even wat kan vragen. Weet jij wat er precies gebeurd is? Ja, ik weet het zelf niet, uh, niet goed. Ik weet van het verhaal, laat ik zo zeggen, maar uh, ik zat op kop en ik rijd gewoon zo hard mogelijk naar de streep toe. Maar uh, Sjoerd zou geduwd zijn door een ploeggenoot en uh, ja, daardoor veel meer snelheid kunnen creëren. Ja, want jij was ook verbaasd. Want je dacht gewoon dat je gewonnen had, toch? Ja, de laatste 25 meter. Ah. Ja, ik heb gewonnen. Yes. Kijk, daar staat de uitslag hoor. Ja, Hekman voor Ariens en de nummer drie. Oh, Heideman. Oh, Heideman. Ja, dat is gewoon, uh, gewoon super dat, uh, ja, dat het bestraft wordt. Want zoiets kan gewoon niet in principe. Dat is gewoon super mooi dat ik nou in ieder geval de winning uh, pak. Ja. ja, dit was wel een gekke wedstrijd, hè? Want het was een wedstrijd zonder die andere groene formatie, zonder de bamploeg. Ja, dan kun je ook zeggen, ja, dan moet je het ook laten zien. Dat hebben ja. jullie wel gedaan. Ja, we, wouden, we zeiden van ja, ik ben op zich naar, naar Struti ga denken, maar ik ben gewoon echt de snelste. En, uh, ja, we wouden geen saaie restrijd van maken om alles een beetje op een sprint te laten worden, dus wel echt een aanval gaan. En ik moest gewoon scherp mee zijn, maar ik was niet super, super goed, een beetje slappe benen. Maar uh, ja, maak het dan nog af. Geweldig. En uiteindelijk dus eindgoed, al goed. Hey, en dan komt er nog een beetje natuurreis aan. Ja, dat, laten we dat hopen, want uh, daar ben ik klaar voor. Uh, ik voel me goed, ik voel me sterk. En, uh, ja, en rechtdoor ligt me helemaal goed. Ze is succes straks op dat natuurreis. Kerry Hekman dus de winnaar van vandaag. Hij wint dus de wedstrijd voor Chris Pijn Ariens en voor Jan Maarten Heideman, de Oude Vos. Die dan toch uiteindelijk weer eens een keer op de derde plek eindigt. Tumultueuze einde dus van deze marathon. Maar mooi in ieder geval om het even nog live mee te maken dat we een officiële uitslag krijgen. Sjoerd Huisman dus teruggezet. Want hij is onreglementair geduwd in de finish. Gio Lippens, letterlijk en... Figuurlijk aan de finish daar. En nu dan eindelijk Marianne Vos, want dat hadden we u beloofd. Na haar Olympisch goud in de wegwedstrijd was Marianne Vos op zoek naar nieuwe uitdagingen. Natuurlijk blijft ze actief op de weg, en op de baan en in het veld. Maar voor de variatie kondigde voor voor al aan, ging ze zich ook toeleggen op mountainbiken. Dat is wel even wennen, want na haar juniorentijd deed Marianne Vos niets meer op die fiets. Vandaag reed ze in Egmond voor het eerst weer een wedstrijd op de mountainbike. Een reportage van Edwin Cornelissen. Zo, daar staan we bij de start aan de boulevard van Egmond. Meneer van de organisatie en achter de hekken staan ze al klaar, hè, de renners. Dat zijn de, zeg maar de wedstrijdrijders, maar dan uh, niet, niet de, de, de elite, want die gaan hier straks voor staan. Genodigd en dat soort dingen meer, maar ja, ze willen een zo goed mogelijk plek Want uh, hoeveel zijn er in totaal? Uh, bijna 4.000. En natuurlijk één grote naam, hè? Ja, ja, ja, Marianne Vos, ze is vandaag aanwezig voor de eerste keer. Uh, en wie weet uh, gaat... ze. Uh, ze heeft het plan geopperd om uh, in Rio de Janeiro misschien wel uh, deel te gaan nemen op de mountainbike in de Olympische Spelen. Dus... En dit is de eerste testcase? Dit is de eerste testcase. Voor het eerst, er is een speciale fiets voor de gemaakt. En uh, dit is voor de eerste, eerste maal dat op de mountainbike op het strand rijdt. Want ja meneer, hoe gaat die wedstrijd er eigenlijk uitzien? Nou, zoals je ziet, we staan nu op de boulevard in Egmontelzee, daar is de start. Na de start gaan ze naar een meter of 300 het strand op. Dan gaan ze via het strand naar Wijk aan Zee. Wijk aan Zee gaan ze keren, maken ze in Bakkum nog een kleine lus. En dan gaan ze weer volgas terug naar Egmond om hier weer op de boulevard te Finissen. En hoe ligt dat erbij, dat strand? Het strand is altijd heel veranderlijk. Uh, wat we wel hebben met deze weersomstandigheden, dat het strand hard is. Dus we verwachten een hele snelle wedstrijd vandaag. En daar komt ze aanrijden. Zonnebril op het hoofd, de handschoentjes aan. Ontspannen blik. Marianne Goedemorgen. Nog even tijd voor een kleine voorbeschouwing. Voor eh, het eerste motopaard, voor het eerste strand. Wat ga je ervan verwachten? Ja, wat moet ik ervan verwachten? Hè? Dat is uh, de vraag. Het is voor mij ook uh... ja, de eerste keer. Ik wens je heel veel succes. Marianne Vos! Ze sluit aan en een minuut later, het startschot. Goed grote wedstrijd. Hij is van start gegaan. Nee, is... En daar gaat die grote groep met, dus in de voorhoede 152, Marianne Vos. Eerst de boulevard af en dan het zand in. U zorgt voor het geluid hier, hè? Ja, zeker. Heeft u de grote ster bij de dames al voorbij zien komen? Ja, Marjan de Vos. Ja. ja, geweldig. Ja, toppertje. Ja, wat denkt u, is zij dan ook de uitgesproken favoriet om hier, de, om hier te winnen? Nou, voor mij wel hoor. Ja? Ja. Dus die aanmoedigingen die zijn ook voor haar? Ja, zeker. Helemaal. Ja. Ha, nog een die aanmoedigt. Maar dat zal Marianne Vos niet gehoord hebben, want die is inmiddels al ver in de verte verdwenen, daar in de richting van de torens van Hoogovens. Dames en heren, luisteraars, dit is geweldig, dit is geweldig. We zitten zo heel close naast Marianne Vos. En ze heeft het contactstukje van de motor gevonden, want ze heeft gas gegeven. Het gas gaat op de plank. Het wordt al vrij snel duidelijk wie de beste is bij de vrouwen, want ze gaat zelfs mee met de beste mannen. Ze heeft een beetje moeite, je kan zien dat ze bijten moet, maar ik denk dat ze nog liever de remkabels opvreedt. Als dat ze deze mannen laat gaan. Iemand die natuurlijk alles van mountainbiken af weet is Bart Brentjes, voormalig Olympisch kampioen. En we hebben hier ook in actie Marianne Vos. Een bijzonder verhaal. Hoe kijk jij daar aan? Ja, Marianne gaat dit jaar wel uh, mountainbiken. Dus uh, wat dat betreft is dat een heel goed, uh, goed iets eigenlijk. Het geeft extra publiciteit voor de sport en dat is heel goed voor ons. En het is voor Marianne denk ik een hele mooie uitdaging. Uh, in dit hier een uh, Egmond zal het eerste van het jaar. Ja, het heeft niet heel veel met mountainbiken te maken, lijkt dat eerlijk zijn. Een want... strandrace, hè? Het is een strandrace, echt een Nederlands aangelegenheid. Maar... En uh, ook hier uh, langs de strand was het gewoon uh, rijp publiek. En ik merk wel ja, dat Marianne hier de favoriet was. Ja, favoriet in ieder geval de bekende. Veel aanmoedigingen gehoord. Ja, ja. Ja, hoe anders is het om te gaan mountainbiken? Ja, mountainbiken is ook een hele technische sport. Uh, vooral het afdalen en zo. Dat heb je hier natuurlijk niet. Hier heb je een beetje Los Zand, waar je doorheen moet rijden. De bandenspanning is hier ook wel heel belangrijk... En verder is dit meer als het wegwielrennen, dus in de rijden en in de goede slag zitten, goed samenwerken. Dus een echte graadmeter is het nog niet van wat je van haar kan verwachten? Uh, nou, ze kan in, in ieder geval ontzettend hard fietsen, want uh, ze zat goed van voren en ze rijdt gewoon tussen de heren mee. Dus conditioneel is er niks mis mee. <hijen> en daar komt ze, Marianne Vos! <haha> Marianne Vos, de winnares bij de dames. Het was een beetje een testwedstrijd voor jou, hè? Wat is je opgevallen? Ah ja, wat is me opgevallen? Dat, uh, dat, dat de start wel goed ging. Uh, dat uh, ik redelijk uh, door kon rijden. Alleen, ja, echt over het mountainbiken, dat is nog even afwachten. Daar kan ik nog niet veel van zeggen. Ja, want dan moet je echt de bergen in natuurlijk. Ja, daar heb je mountain's voor nodig, dat klopt. <laughs> ja, precies. We zien je fiets daar staan. Uh, speciale fietsen? Ja, ja. Het is zoiets uh, ja, specialistisch dat je echt een speciale fiets ook nodig hebt. Wat maakt hem zo bijzonder? Uh, wat maakt hem zo bijzonder? Dat hij uh, licht is. Hij is uh, stijf, hele brede strandbanden waardoor je echt op het zand blijft. Helemaal uh, op mij afgesteld, zodat ik hier in ieder geval uh, goed mee uit de voeten kan. En dat is uh, well, blijkbaar goed gelukt. En jij gaat die fiets de komende tijd nog veel gebruiken? Uh, nou, ik ga eerst uh, mijn crossfiets weer op. Ik zal uh, morgen het uh, NK rijden. Maar deze gaat wel weer uit schuur komen, hoor. de komende tijd. Volgende, volgende maand ga ik er uh, iets uh, intensiever mee aan de gang. Goed, laten we zo op het podium gaan zetten. Laat ik met uh, nummer 1 beginnen, zoals het hoort. De winnaar is vandaag, het zal u niet verbazen, Marianne Vos. Ja, Marianne Vos. Dus ook goed op de mountainbike. Ze zei het al uh, morgen, het uh, NK Veldrijden in heel Varenbeek. Daar gaan we straks naar vooruit kijken. en place to run from. 4 minuten uh, voor 10 uur hoort eindtune. Dat betekent dat we langzaam gaan afronden. En opgaan naar het uh, laatste uur tussen 10 en 11 van uh, NOS langs de lijn. We nog even dat uh, Real Madrid uh, net met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen uh, de hekkensluiter Osasuna. Ronaldo deed niet mee, was uh, geschorst. En vervolgens kwam Real ook nog met 10 man te staan... omdat KK binnen amper een kwartier twee keer de gele kaart kreeg... en dus kon vertrekken. Morgen speelde Barcelona tegen Malaga uit. Nummer twee atletico Madrid op 11 punten. Nu van Barcelona ontvangt Real Zaragoza thuis. Madrid staat de derde en uh, staat inmiddels al op 15 punten... achterstand op de aartsrivaal Barcelona. De Australische tennisser Bernard uh, Tomek... Hij heeft voor eigen publiek in Sydney zijn eerste ATP-toernooizegen geboekt. Hij won uh, de finale in drie sets van een Zuid-Afrikaan, Anderson. Dommik is de eerste Australiër sinds 2005 die een ATP-toernooi wint. Toen was Leighton Hewitt de beste, dat was toen ook in Sydney. En de Spaanse tennisser David Ferrer heeft het toernooi van Auckland in Nieuw-Zeeland uh, gewonnen. Hij won in twee sets van de Duitse Kool Schreiber. Goed, zometeen zijn we terug na tienen. In deze studio. En dan uh, gaan we het buitenlands voetbal nog even doornemen. De belangrijkste uitslagen halen we eruit. We gaan vooruit kijken naar de Vuelta. Doen we met Gio Lippens. En natuurlijk een vooruitblik op het NK-veldrijden van morgen in heel Varenbeek. Tot zo. En langs de Op 1. Ulrike Meinhof. Weet u nog.